Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal IC-opnames blijft de komende maand hoog. Dat zegt Ernst Kuipers die over de ziekenhuizen gaat. Volgens hem zorgen vaccinaties wel voor een daling. Maar dat die daling langzaam is en dat betekent dan dus dat we in de hele maand mei nog steeds uh, flinke aantallen covid-patiënten op onze IC's zullen hebben. Er liggen nu 813 patiënten op de IC's en de verwachting is dat de piek half mei bereikt wordt. Een man van 35 uit Verwert in Friesland moet 13 jaar de cel in. Hij mishandelde zijn ex-vriendin en stak haar huis daarna in brand. ...haar dochtertje van drie lag boven te slapen. Een buitengewoon gewelddadig delict noemt justitie het. De vrouw raakte zwaar gewond. De dader moet haar een schadevergoeding van meer dan 45.000 euro betalen. Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis mist twee wedstrijden... ...die tegen ADO van aanstaande zondag... ...en de klassieker tegen Ajax een week later. Berghuis werd met Rood van het veld gestuurd... ...in de thuiswedstrijd tegen Vitesse na een harde overtreding. Eindelijk, een beetje die reactie. Eindelijk mogen we weer een keer hier naartoe. Het hoger onderwijs heeft zijn eerste open dag weer gehad. Gedeeltelijk dan, want studenten mogen ongeveer één dag in de week naar de universiteit of hogeschool. Niet ideaal, maar alles beter dan online. Een gevalletje roeien met de riemen die er zijn. Weet je, die gebouwen zijn gemaakt om iedereen heetje met je op elkaar. Je ziet de collegezaal ook, dat, dat iedereen zit, die stoelen zitten gewoon echt naast elkaar. En dat kan natuurlijk niet met z'n allen. En voor sommige eerstejaarsstudenten was het helemaal een bijzondere dag. Ze kwamen voor het eerst sinds de start van het college jaar in september op school. Ik ben dan een eerstejaars, maar ik ben hier natuurlijk nog nooit geweest... ...dus het is allemaal nog steeds heel nieuw voor mij. Maar uh, ja, het zou leuk om het dan eindelijk toch een keer in het echt te zien. Het weer opnieuw een koude nacht, het kan een paar graden vriezen. Morgen Koningsdag, veel zon en iets warmer dan vandaag tussen de 14 en 17 graden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 is uh, om te vertellen bij uh, de opening van uh, dit uh, nummer... Uh, bij dit uh, programma van Alternative FM. Want uh, we doen er even een uurtje. En uh, daarna hebben we 3 voor 12 Noord-Handand Vloedgolf. Dus uh, dat uh, straks vanaf 8 uur. Maar uh, we gaan even naar de uh, sign of Leo... die dit bal hebben mogen beginnen. Uh, grappig is het wel, want ze rekenen tot down under... want Banks Radio Australia meldt dat uh, de single ook daar uh, inmiddels uh, goed uh, gehoord wordt. De uh, sign of Leo stond uh, zeg maar een dag of tien uh, geleden in zo'n dagelijkse lijst. Yeah, dat, uh, dat is zo'n top 10 dan. Uh, ...stond erin dat ze daar op de derde plaats staan. Dus uh, hij moet ook voor mijn oudste zus uh, bereikbaar zijn... ...want die woont in Australië, die woont in Kern. Uh, dus uh, of uh, dat uh, daar ook uh, doorkomt... ...dat moeten we nog maar even afwachten. Als ik uh, van de week even een messengerbericht zeg... ...heb jij van The Sign of Leo? Dus als ze al eens zeggen The Sign of Who... ...ik weet het uh, eigenlijk ook niet. Goed, uh, welkom in uh, dit uh, uur dus van de Alternative FM. Uh, we gaan straks bellen met uh, leden van Winston Blue... Jamie en Karsten, dat uh, zijn de twee, dus dat wordt uh, leuk. Want uh, we gaan het uh, met, uh, met één telefoon doen, uh, doen, hier vanuit de studio. En zij aan de andere kant, uh, dat wordt op uh, speaker gezet. Nou, daar hebben we van de week ook uh, weer een leuke ervaring mee gehad. Toen uh, de kabelaar hier uh, bezig was met een uh, aantal nachtelijke uh, onderhoudswerkzaamheden. Ja, dat was wel heel grappig. Want op een gegeven moment uh, uh, waren alle systemen verslagen En moesten we dus ook inderdaad met uh, speakers uh, van mobiele telefoons werken. Nou, uh, dat heb ik uh, geweten. Goed, uh, nu werkt het allemaal weer. Het functioneert ook allemaal, het is functioneel. Uh, we gaan gewoon uh, eventjes uh, lekker wat, uh, wat nummers uh, laten horen. Bijvoorbeeld uh, deze. En uh, deze dame uh, die zal 13 mei hier naar deze studio komen. Maar vooraf zal ze ook uh, bij 3FM te horen zijn bij Kevin van Arnhem. Ik heb het over Nadeem Rose en Sweet Honey. Go. Oh. Lonely, your I have never seen the world so bright, so light rose me. No stone knows you tiptoe me. My skin is yours, and yours is even me. So Still don't let go. En daarvoor hoorde je Nana M. Rose. Zij is 13 mei hier de gast bij ons in het, de, het programma. 13 mei dus, Nana M. Rose. En zij zal ook bij 3FM binnenkort te horen zijn. Dus we hebben denk ik weer iemand die daarvan het vermoeden krijgt... dat zij nog wel heel erg behoorlijk wat laat zien in de nabije toekomst. Bij de landelijke muziekplatform. Het zou zo allemaal kunnen zijn dat ze ook door de grote jongens wordt ontdekt. Het zal mij niks verbazen. Want ze kan zingen. Deze Dana Emro's, Dat wil je niet weten. Goed. We draaien er nog één. En dan hebben we Jamie Versteeg van Winston Blue samen met Karsten, uh, de bassist van de band aan de telefoon, maar zover is het nog niet. We kunnen er nog één draaien en dat is uh, wel heel erg mooi, want uh, de dame in kwestie hebben we ook nog uh, telefonisch in de uitzending gehad in één van de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolven die we hebben gehad. Namelijk Marilee van Vlijmers, want zo heet ze voluit, uh, want ze heeft uh, um, een album uitgebracht Swans en Foxes. Uh, heel erg leuk, want dat uh, is wel grappig. Want ze kregen op een gegeven moment een melding van Joe Dart van Wolfpack. Zeg je, dat zegt Marcus wel wat hoor, Wolfpack. Ja, zeker. Uh, ja, en dan sta je toch wel lichtelijk te stuiten Als je een bericht uh, krijgt van iemand van Wolfpack. Is toch een hele grote band uh, inmiddels uh, geworden. En uh, dat uh, heeft uh, wel aardige aanleidingen uh, voor gezorgd. Uh, dat ik op een gegeven moment zeg, nou, maar lief. David Molenburg, onze muzikale burgemeester... is nogal erg uh, ja, gecharmeerd van Vulpec. Waarop we het antwoord volgde van... Moet ik dan een album naar de, de burgemeester sturen? En dat is, denk ik, <laughs> inmiddels nog wel gebeurd. Ja, kijk, als je um, uh, op een gegeven moment in de belangstelling komt van Vulpik... Dan, uh, dan heeft David Molenburg zomaar indirect een uh, cd-tje verdiend van Madlife. Maar goed, uh, om een lang verhaal kort te maken... Uh, zij heeft uh, ook uh, een aantal nummers erop uh, staan. En dit is het openingsnummer daarvan. En dat heet Wings on Heels. Ja, want zo snel moet het gaan. Uh, want uh, er dreigde weer alles uh, nog wat uh, mis te lopen. Krijg je op een gegeven moment het in een gesprek toon. En dan uh, zit de hartslag uh, weer gelijk op 140. Alsof een Formule 1... <lacht> ja, ja, Jamie versteeg. Uh, want dan uh, is het gelijk meteen een uh, uh, Formule 1 coureur... die uh, voor de start en uh, het uh, licht vliegt uit. En dan moet je weggaan. Zo'n zo hartslag had ik dus. Ik was, echt aan, ik was niet met iemand aan het bij. GELACH HAHAHA. Er zitten echt al te pijpen. Ja, pijpen. <lacht> niet door elkaar, jongens. <lacht> niet door, <Sorry>. door elkaar. <lacht> um, even voor de mensen thuis, uh, wie is Jamie Versteeg? Nou, uh, zij is van Winston Blue. Het is niet zomaar een reden dat we die uh, hebben gevraagd. Eerst even netjes nog het vorige nummer af Dat was met live uh, trouwens. Um, uh, want uh, we hebben met jullie afgesproken om iets te vertellen over de nieuwe single die jullie gaan uitbrengen. Want dat uh, gaat morgen gebeuren. Maar wij mogen hem al draaien vanavond. Dat klopt, ja. Ja, ja we zijn super enthousiast uh, dat jullie uh, als eerste het nummer gaan draa uh, draaien. Vinden we Zo fijn. Over onze Ja... Dat zal ik vertellen over het nummer. Uh, we hebben het nummer vorig jaar hebben, hebben, ja, wat over stilgeschreven. Het is een beetje een nummer met een, uh, een feministisch uh, randje. Uh, ik heb de tekst ook geschreven. Het gaat er gewoon een beetje over hoe mannen vrouwen soms kunnen manipuleren en de emotionele muur die vrouwen dan als resultaat opzetten. Dus vandaar uh, ook. Uh, dat we in het terrein heel vaak Steelings uh, en Wall hebben gebruikt. Ja. Um, voor dit is het echt een beetje een nummer met een ethisch pop-vibe. Um, eigenlijk ja, je moet ik gewoon zelf gaan luisteren. Wij zijn in ieder geval super enthousiast daarover. Ja. Uh, jullie zijn dus een debuterende band, begrijp ik hieruit. Ja. ja. Uh, Um, ja, je, je, je geeft al iets uh, prijs over, uh, over de single, hè, waar je over gaat. Uh, maar nou kan ik me niet aan een indruk onttrekken. Jij werkt uh, in een band met twee heren. Hoe, uh, nou, laten we allemaal gelijk meteen naar Karsten doorgaan. Uh, hoe, uh, hoe reageer je er dan op als uh, als een dame in kwestie dan met zo'n single komt, of tenminste met zo'n nummer? Nou, ja, ik. ik uh... Ik heb er zelf eigenlijk niks mis mee. Kijk, ik kan natuurlijk ook... Iedereen, uh, dat is ook weer het mooie aan, aan muziek. Iedereen die, uh, die kan het misschien ook weer op, op, op zijn eigen manier interpreteren. Ja. En dat is, heb je bij dit nummer ook al heel erg. Al komt die, uh, komen die gevoelens al goed over. Ik heb zelf meer... Dat kan zowel denk ik, bij een man als bij een vrouw zijn. Maar uh, dat... Uh, nee... Nee, zo feministisch. Uh, <laughs> <God van mij. laughs> ja, maar volgens uh, Herman Wijvels, beste Karsten, uh, schijnt het uh, wel ja. zo te zijn dat, uh, dat we de behoefte hebben aan vrouwelijke leiderschap. Ik weet niet of je daar op uh, hebt zitten letten. Oh, ja. Hij zat enkele weken geleden zat hij in buiten of dat te vertellen. Hè. Dus, uh... <laughs> nee, ik ben eigenlijk heel blij met ons uh, vrouwelijke leiderschap. Jamie, ja, die, die doet dat echt ontzettend goed. Oké, ja, oké. Okay, okay. Dus uh, wat, wat kan uh, Jamie wat jij dan niet kan? En dan niet meteen uh, in, in, in hele vervelende en uh, leuke en uh, stekelige dingen gaan denken, maar gewoon zoals nou, ik het um, zeg. Ze kan wel alles heel makkelijk en uh, goed regelen. Uh, vooral met vooral alle bandzaken door elkaar. Voor mij wordt het vaak altijd allemaal net iets te veel. Oké, okay. uh, multitasken. Uh, daar ben jij ja. wat minder goed in, uh, begrijp ik dat goed? Ja, nee, dat klopt helemaal. Um, ja, um, um, is dat, is dat, klopt dat een beetje? Dat, dat jij uh, wel wat uh, hooi op je vork kan nemen, Jamie? Uh, en uh, het uh, zorgt dat uh, de alle ballen een beetje netjes uh, in, uh, in de lucht uh, blijven? Oh ja, zeker. Ik ben gewoon een beetje de regeltante van Winston Bull geworden, hoor. Maar ja. daar, daar heb ik vrede mee. Dat is, ik, vind het, ik vind het leuk om te doen ook. Dus ik heb er echt geen probleem mee. <laughs> ja, even over, over jullie band. Want hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? Nou, wij zijn eind 2019 ben ik met uh, gitarist begonnen, ja. uh, Loek Maas. Uh, dus uh, ja, echt een beetje net voor de corona-tijd. Toen hebben we een beetje meegedaan aan wat lokale bandwedstrijden in Zeeland. Ik kom zelf uit Zeeland. Uh, ah. en daarna kwam corona en toen was het gewoon heel even klaar voor ons. Maar we zijn de afgelopen paar maanden zijn we heel erg uh, ja, gefocust op het schrijven van muziek. en ja niks master van onze nieuwe nummers. Daar ga ik het niet te veel over zeggen. Um, maar ja, we staan ongeveer al een anderhalf jaar ongeveer. Ja. Ja. Uh, en is het uh, dan ook de, de bedoeling dat je heel langzaam, uh, heel langzaam dan iets, iets uh, gaat prijsgeven de komende tijd? Hè? Want, uh, want ja, het uh, is leuk met een, met een debuutsingel, maar dan zit er toch uh, de achterban die jullie dan al hebben uh, te wachten van... nou. Uh, de eerste single is er en dan willen ze gelijk meteen uh, dat er ook een tweede en een derde uh, komt. Uh, hebben jullie al uh, materiaal uh, daarvoor uh, uh, staan in de komende tijd of niet? Ik wil al wel verklappen dat er sowieso nog een tweede single aankomt. Ik ga niet zeggen wanneer, maar er komt ook wel een tweede single aan. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. uh, je had het even nog over die bandwedstrijden. Um, hoe belangrijk is dat voor jullie? Dat kan ik eigenlijk aan Karsten vragen. Want het is ook wel, wel leuk dat hij dat even mag beantwoorden. Want uh, Hebben jullie daar ook iets aan? Als jullie dan aan die wedstrijden hebben meegedaan... dat juryrapporten en dat soort dingen zeggen... van: nou, waar moet je op letten en dat soort dingen? Zeker, ja. Uh, sowieso aan de, aan de kritiek van jury hebben we altijd heel veel, ja. dat is heel erg fijn. En uh, ik vind het zelf altijd nog wel het mooiste, dus dat als je aan een wedstrijd uh, uh, mee dus dat je gratis een uh, ontzettend leuk optreden kan geven, waar ook veel meer mensen op afkomen dan dat je misschien met een normaal optreden zou hebben. Dus, dus je krijgt lekker wat naamsbekendheid erbij, denk ik. Oké, okay. uh, nou dan gaan we, we gaan, uh, zo langzamerhand een beetje op naar het uh, moment uh, daar uh, Ja, je zei al uh, Jamie dat, uh, dat er een tweede single uh, eraan uh, zit te komen Toch nog even over deze periode uh, Is dat uh, dan toch uh, van de nood een deugd maken dat je dan ja, in een situatie komt te zitten nummers schrijven is dan uh, wel uh, lekker op, de, op deze manier? Um, hoe bedoel je precies? Nou, in de zin van, je kan niet optreden of wat dan ook. Dus, dus uh, ja, een beetje online. Maar dat is, daar is al dan verder alles mee gezegd. Maar ik bedoelde mee te zeggen dat je dan in die situatie nummers kunt schrijven. Dat het uh, een ja, ik stuk... Moet... Uh... Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat door ik ondanks de coronaperiode en het niet op kunnen treden... ben ik wel heel blij dat we heel creatief konden zijn. We hebben wel gewoon meer tijd om echt nummers te schrijven en om creatief vlak bezig te zijn. Dus... Ja? dus op sommige aspecten heeft corona nog een beetje een voordeel gehad voor ons. Ja. Maar ja, optreden missen we natuurlijk wel. Maar het is wel gewoon heel leuk dat we heel veel bezig zijn met het maken van muziek. Ah. Ja. Dan, uh, dan is het uh, moment daar. Uh, de debuutsingle van Vincent Blue. Uh, morgen uh, gaat hij verschijnen. Even nog, uh, jongens, uh, waar kunnen we hem uh, vinden, uh, die nieuwe single van jullie? Oeh, uh, op Spotify, op Apple Music, op Deezer. Uh, alle links die Yo. komen. Okay. Tijdel ook nog, ja. Uh, we gaan sowieso de links op onze uh, social media zetten. Dus als je hem nog terug wilt letten, dan kan je sowieso naar onze Instagram pagina gaan: Winston.Blue. En uh, daar kan je heel ons uh, single-release verhaal volgen. Helemaal goed. Uh, hier is hij: Winston Blue met What Lovers Do. <middels> I feel the old, I'll be Dit was dit uh, met Wheel to this Heart. Enkele weken terug uh, heb ik uh, ook met de, de baas zelf van NMO gesproken. Sander van Dijk heet hij. Komt uit Rotterdam en uh, Winston Blue komt daar ook vandaan. Het zou mij niks verbazen als ze uh, zeer binnenkort uh, op de zaterdagmiddag... bij de collega's van uh, Capelle Radio... Radio Capelle moet ik eigenlijk zeggen... Uh, te horen zullen zijn. Want uh, dat zal Willem de Waarte denk ik ook niet uh, ontgaan zijn in dat opzicht. Um, dat uh, bracht de tijd op uh, ruim vijf over half acht. Uh, gaan we gaan zo dadelijk praten met uh, Sterren Weldering. En inmiddels is ook uh, de muzikant uh, van dienst vanavond hier in de studio. Dat is Wendy Moore. Die speelt gewoon een thuiswedstrijd. Uh, ik zeg het gewoon. Het, uh, het is uh, Zandvoortse Roots. Dus uh, het uh, gaat zo dadelijk uh, tussen acht en tien. Gaan we het uh, daarover hebben. Dan komt er nog één iemand bij. Dat is hier brichter. Dus die, uh, die, uh, die komt er ook aan. Uh, want het uh, gaat allemaal gebeuren onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. De dame die wij straks uh, zo dadelijk uh, gaan spreken is Sterre Weldering. En zij komt uit uh, Noord-Holland, namelijk uit Alkmaar. En uh, ze komt uh, 27 mei naar de studio. Maar eerst hebben we nog Meda Rose met de single Where Do We Go? Dit uh, valt ook weer uh, binnen de grenzen van Noord-Holland, want uh, dit uh, komt uit Amsterdam. Beda Roos, uh, Roos Meijer en uh, Javier Den Leeuw zijn degenen die dat uh, hebben gedaan. Dus ze zijn ooit uh, actief geweest uh, voor een wat uh, stevige band. Hound met een uh, streepje door de O. Uh, maar uh, die, bind, die bestaat niet meer en uh, ze zijn uh, met z'n tweeën verder gegaan. Nu, uh, tijd voor een interview, want uh, aan de telefoon hebben we sterrenweldering uit uh, Alkmaar. Goedenavond. Yes, goedenavond. Ja, ja. Het, is de tweede, het is de tweede keer dat we je aan de telefoon hebben, want uh, we hebben je al eens ja. eerder uh, in de uitzending uh, gehad. Uh, want ja. inmiddels heb je ook uh, single nummer twee afgeleverd. Uh, ja. is, dat, is dat eigenlijk uh, de opmaat naar meer? Uh, ja, zeker. Ja, het is uh, op maat naar een EP. Die komt uh, uh, yeah, in het najaar. Ja, dus daar ben je al heel erg uh, al, uh, mee, uh, mee bezig, uh, stilaan. Ja, die uh, wil ik achter het schermen aan het uh, afmaken en... Um... Dus uh, ja, dat gaat de goede kant op. Ja. Um, heb je ook nagedacht? Moet het een thema hebben? Want uh, ja, een debuutalbum of een album, dat, uh, dat is zeker een thema. Maar uh, ja. hoe, hoe werkt dat met een EP? Kan je, kan je dan toch nog even, even goed uh, nog, uh, daarbij nadenken dat je daar uh, songs bij elkaar zet? Uh, ja, ja, nou ja, ik denk dat het met een EP niet per se hoeft, maar ik heb het wel gedaan, want ik hou er altijd wel van als het toch een beetje een, een thema heeft. Ja. En um, ja, dat, uh, het, het gaat eigenlijk zijn allemaal nummers over um, een beetje, ja, last souls zeg maar. Zo zeg ik, beschrijf ik het ook in mijn nummers. Mensen die nog een beetje op zoek zijn en hun plek niet helemaal uh, hebben gevonden. En dan mijn uh, ervaringen met daarmee, zeg maar. Ja. En ook een beetje op mezelf. Dus, uh, ben, ben jij iemand die uh, toch ook nog een beetje uh, licht autobiografisch bezig is? Uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, het allergrootste deel is wel uh, autobiografisch. Ja. En uh, soms zijn de teksten niet één op één helemaal uh, uh, waar, zeg maar. Dan dik ik het misschien een beetje aan. Mm -hmm. uh, de verhalen zijn altijd wel eigen ervaringen, ja. Ja, uh, en dat is niks mooiers dan om in een song te kunnen verpakken in dat, dat opzicht. Ja, zeker. Ja, dat uh, vind ik ook, ja, het is bijna een soort dan dagboek. Ja, ja. En, uh, dus ja, dat helpt mij ook zeker. Ja, nou hoor ik uh, zeggen een dagboek. Heb je vroeger zelf ook een dagboek bijgehouden eigenlijk? Um, nou, ja, niet echt een dagboek, maar ik schrijf... En ik heb, ik heb nog steeds trouwens uh, een boekje waar ik dan één keer per maand of zo uh, in schrijf. Mm. Dus niet echt elke dag, maar uh, ik hou wel wat bij. Ja. Kun je dan ook uit, uit die notities, of uh, hoe je het maar noemen wil, met een dagboek... Iets uithalen waarvan je denkt, nou, dat is misschien eventueel bruikbaar, uh, wat ik later nog uh, wil laten horen? Um, nee, nou, dat is wel goed. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Uh, misschien ook omdat ik schrijf die boek zo in Nederlands en die mm. niet zijn in Engels. Dus mm. uh, ja, echt, echt direct die teksten kan ik niet gebruiken. Maar nou, misschien is het ook wel uh, een keer leuk om te proberen. Ja nog nooit gedaan welke keer. ja dat is dat is, uh, hier wordt eh uh, wordt uh, een idee uh, geboren in uh, ja nou dus, uh, <laughs> <laughs> um, ja nee want uh, nou ja goed uh, de bedoeling is dat jij ook deze kant op uh, gaat komen in uh, eind yes. mei geloof ik uh, yes. ga ge ge ge yes. um, ja. uh, uh, je gaan spelen heb jij wel want het is wel de bedoeling dat je tussen de vier en de zes uh, nummers uh, kunt, kunt spelen kan je dat doen denk ja. je ja ja zeker ja ik heb uh, nou ondertussen ja, dan nog misschien nog niet zes nummers uitgebracht. Ja. Maar uh, ik heb er uh, superveel op de plank liggen. En, uh, dus dat komt zeker goed. En dan doe ik er gewoon alvast uh, nummers die op de EP komen. Ja. Voor het uh, primeurtje. <laughs> Oké, okay, nou ja, ik, uh, ik, ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe, het, uh, hoe het is. Even nog over Nat Gaat dat ook over jou? Ja, uh, ja dat uh, gaat ook over mij. Ja. ja, ik zag een beetje een sfeervol clipje erbij uh, hangen. Uh, bij zitten. Ja. ja, hangen, zitten... Uh, uh, Alkmaar, Alkmaar op zijn mooiste beetje, of niet? Nee, dat is in, uh, in Haarlem en in Amsterdam. Uh... Haarlem? <laughs> want, ja. Daar is in je bericht er wel blij mee, want het is in Haarlem in ieder geval. Dus. Goed, even over de song. Want uh, voordat uh, ja. we in allerlei. Want dat, want dat wil ik toch even van je weten. Waar gaat dat over? Um, ja, het gaat eigenlijk over de situatie waarin je veel tijd en moeite in iemand investeert en je dat gewoon uh, niet echt terugkrijgt, Omdat uh, je ja, daar achteraf achterkwam, komt dat diegene eigenlijk liever bij iemand anders uh, was, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, met terugwerkende kracht van You Were Never With Me. Dat, uh, daar gaat het over. Goed. Um... Hij is ook uh, op allerlei uh, kanalen te vinden, neem ik aan, deze single. Ja. Klopt, ja. Uh, gewoon alle streamingplatformen, uh, dus Spotify, iTunes en uh, YouTube. Uh, helemaal, overal online gewoon. Helemaal goed. Uh, hier is uh, sterrenweldering met Not With Me.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 Stay to pieces and awful what hope can do to a fragile mind now what if the teardrops that had fallen could have been collected you drown in false expectations that let me sir hey, it doesn't matter Nijmegen gekomen, ze shameless en appreciate. De vorige hoorde je sterrenweldring. Nou, uh, we kunnen beginnen, want jij bent er ook uh, weer, Jip. Eindelijk. Heeft het <laughs> Ja, ja, ja. Goed, uh, dat was altijd wel fijn. Uh, het, het zit er een beetje aan te komen zo langzamerhand. Uh, als die avondklik uh, over de, de kop heen gaat, dan uh, gaan we je vaker hier zien, uh, geloof ik. Ja, graag. Want ik, ik wil niks liever, mogelijk ja, ja, ja. Uh, Hoe zit het uh, met Beentje spotten? K uh, lukt dat jou ook? Want uh, dat gaat af en toe wel eens bij mij, uh, wil het nog wel eens een beetje drieën uh, schieten. Maar... Ja, nou, dat schiet er bij mij niet ook redelijk in. Iets meer examenstress dan uh, radiostress. Aha, aha. Nou, <laughs> uh, misschien, nou We horen het uh, zo'n beetje, uh, want het uh, is altijd leuk om even terloops uh, de, de gevoelens van je er mee te nemen. Hoedens. Uh... Ja. <laughs> wat dat wat, wat gaat. Het gaat, wel... gaat helemaal goed komen. Uh, we gaan eerst uh, nog even een uh, stevig nummer draaien. Dat is de volgende die uh, in het lijstje zit. Ja, kijk, we hebben 3 voor 12 Noord-Holland bloedgolf. Dan moet die stevige materiaal wat buiten Noord-Holland uh, ook nog even gedraaid worden: Crashing Bats. Het was een uh, redelijk stevig nummer van de uh, Crashing Bats. Uh, we gaan er nog eentje doen. En dat is uh, deze. Van uh, de mannen van Dandelion. Moet uh, Van Tolse God wel even lekker meewerken. Want uh, nu blijft hij hangen. Het is net het uh, naaltje wat op uh, wat het vinielstuk blijft hangen. Wat een nice surprise. Tot aan het nieuws van 8 uur. Daarna 3 voor 12 Noord-Holm.